En uh, het, het, het mooie is, is dat uh, als je door uh, moeilijke tijden heen gaat, dat, uh, en, en, en je kent God, je kent Jezus, dan, uh, dan zal Jezus ervoor zorgen dat, uh, dat hij laat zien dat hij je niet alleen laat en dan stort hij zijn liefde. ...in jouw hart uit, door de Heilige Geest, Romeinen 5 vers 5. En dat is, dat is zoiets zo moois, dat, je, dat, dat, dat hij dan met je meegaat en dat hij je omringt en beschermt... ...en dat hij een schild en een beschermer is. En dat is, dat is iets wat je gewoon moet weten, dat is iets wat je moet gaan leren kennen. En dan maakt het geen bal uit of, uh, of je hele wereld in elkaar stort nee. En het maakt geen bal uit dat je, dat je iets... Uh, ja iets, iets de, de, dat je het evangelie vertelt aan iemand dat je vertelt dat je zoveel van Jezus houdt en Jezus zoveel van jou houdt en dat je dan vervolgens nog uitgelachen wordt dat maakt dan helemaal geen bal uit en het maakt geen bal uit dat er ineens geen geld meer op je bankrekening staat en nee, het maakt ook helemaal geen bal meer uit nee je, je weet doordat de liefde van God uitgestort wordt in, in je hart door de heilige geest kan je elke verdrukking aan en dan, dat, dat is zo mooi dat is zo, dat is zo power dat, dat, dat is iets wat je moet ja, dat, dat is gewoon iets wat je niet mag missen. En je moet weten dat... ik, ik heb Eerder heb ik verteld over het koninkrijk van God. En dat, dat, is, dat is zeg maar het koninkrijk van Jezus. Dat is de plaats waar je moet zijn. Dat is, dat is de plek van onvoorwaardelijke liefde. En dat is de plaats waar je naar binnen moet gaan. Als je het boek Hooglied leest... dan lees je over een koning... die een, een, een wat donker meisje... Uh, die zichzelf uh, een beetje vies vindt... die, die, die schuld voelt... In, in, in, in zijn paleizen laat. En, en, en, en zoveel, uh, zoveel houdt die koning, koning Jezus, van haar. En, en al, al ben je zelf een man, je kan jezelf plaatsen in die positie dat je weet van ja, ik, ik, heb, ik heb dingen gedaan die gewoon niet kunnen. Maar die, die koning die kijkt niet naar hoe, ze, hoe zwart het meisje is van, van, van, van, van, van, ja, van alle verkeerde dingen die ze heeft gedaan. Maar de koning kijkt naar wie je werkelijk bent. En het koninkrijk van God dat gaat dus niet over regeltjes. Nee, want hij wil een relatie met jou. Hij wil weten wie jij bent. Hij wil, hij wil met je zijn alle dagen van je leven. Het koninkrijk van God is liefde, blijdschap en rechtvaardigheid door de Heilige Geest. En dat is Romeinen 14 vers 17. En dat is, dat is gewoon de boodschap van het evangelie. Kom in het koninkrijk. Leer de koning kennen. Weet wie hij is en weet wie je zelf bent. Je gaat jezelf leren kennen... Je wordt werkelijk wie je moet zijn. En dat is, dat is geweldig. En ik zou zeggen... Ontvang het eeuwige leven. Ontvang het eeuwige leven vandaag. Ontvang het nu. En wat is het eeuwige leven? Het eeuwige leven is dat je weet wie Jezus Christus is. En zijn vader. God. En ik, um, ja, ik wil u vragen om, uh, om de handen te openen. En, um, en in gebed mee te gaan. Zeg mij maar na. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u zoveel van ons houdt. En dank u wel dat u door het kruis onvoorwaardelijke liefde mogelijk hebt gemaakt. Ik snap niet alles van dit evangelie. Ik snap niet alles van de Bijbel. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Maar wat ik wel begrijp... Uit deze boodschap... Is dat u zielsveel van ons houdt. Jezus, wilt u in mijn leven komen en mij omhelzen met uw liefde. Heer, dank u wel, Koning de Koningen, in Jezus' naam. Amen.